Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in Peru zijn circa 18 mensen omgekomen. Ook raakten 48 mensen gewond. De dubbeldeksbus was onderweg van de hoofdstad Lima naar het Amazonegebied van Peru. In het Andesgebergte raakte de bus van de weg en viel die van een helling. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Thailand en Cambodja leken gisteren dicht bij een staak te vuren... maar vannacht is het toch opnieuw gevochten. Het dodental in Thailand staat op 19. In Cambodja zijn 13 doden gebeld. Ook zijn zo'n 100.000 mensen geëvacueerd of op de vlucht. De VN Veiligheidsraad hield gisteravond achter gesloten deuren... een spoedvergadering over het opgeleide grensconflict. Bronnen melden aan persbureau AP dat alle 15 leden van de raad... Cambodja en Thailand opriepen tot de-escalatie, terughoudendheid... en een vreedzame oplossing. De ANWB waarschuwt vakantieverkeer voor noodweer in de Alpen. Vooral in het noordoosten van Zwitserland en het westen van Oostenrijk wordt veel regen verwacht. Weerdiensten verwachten dat er vandaag op sommige plekken 250 mm regen kan vallen. En daardoor neemt de kans op verzakkingen en modderstromen toe. De ANWB waarschuwt vakantiegangers ook voor drukte op de wegen. Zo worden files verwacht op routes naar het zuiden van Frankrijk en Duitsland, maar ook rond Hamburg. Steeds meer auto's op de Nederlandse wegen hebben een neutrale kleur... grijs of zwart overheerst, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2000 reden er ruim 1 miljoen grijze auto's rond. Nu zijn het er ruim 3 miljoen. Er waren 600.000 zwarte auto's en nu zijn het er bijna vier keer zoveel. De kleur op de weg wordt grotendeels bepaald door lease-maatschappijen... zeggen deskundigen. Zakelijke rijders hebben het liefst een veilige kleur als zwart, grijs, blauw of wit. Het weer, zon en wolken, later in het binnenland enkele buien. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen wat frisser, verder verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Yeah En zeer goedemorgen in Zandvoort op de Tolweg. Goedemorgen Zandvoort van de 26 juli 2025. En wat gaan we allemaal doen? Allereerst is de techniek in handen van Maya Kop. Heb je ook mooie muziekjes meegenomen? Ja, ja dit was natuurlijk na aanleiding van het overlijden van <coughs> George Kooijmans. Ja. Een uh, ja, beetje het einde de van heb heb de, heb de, he de, he de, de goldenering, maar goed. Ja. <coughs> <coughs> Triest maar waard. We gaan praten met Willem van der Sloot over het afscheid als hertenfluisteraar... en hij heeft een prachtig boek bij zich over uh, Japanse fotografie van herten. Daarna <coughs> sorry, is er een item over het zeilkampioenschap... wat de afgelopen week is gedaan, het wereldkampioenschap door Carina Veren. Walter Zans komt met ons praten over uh, de mediaschade... die uh, uh, aangericht wordt door allerlei berichten op sociale media... En dan als laatste praten wij met Nathalie Lindeboom over het eetproject Ook Eten, Kom je Ook Eten? Wat uh, gaat stoppen, maar misschien doorgaat onder een andere uh, regie, omdat er te weinig vrijwilligers zijn. In de tweede uur praten wij met Geert Seitsma over de stikstofcijfers van het nieuwe rapport over camping Zandervoerde. Wethouder Carré komt bij ons langs over de wateroverlast en misschien nog wat over andere onderwerpen. En als einde sluiten wij met Carina Vere, die uh, een opname heeft gemaakt bij Jongewerk in Pluspunt. Maar eerst Willem van der Sloot, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen Willem. Uh, twee dingen. Eerst, je stopt als uh, hertenfluisteraar. Uh, ja. Waarom? Ja, het is na elf jaar of tien, bijna elf jaar is het al genoeg. Er zijn niet veel herten meer. Er zijn er nog maar heel weinig. En dat heb ik kort geleden met een uh, Japanse fotograaf die op bezoek is geweest. We hebben veel uh, stappen gemaakt in de duinen. Op zaterdag, 8,5 uur in de duinen. We hebben 40 herten maar geteld. En de zondag uh, hebben we ook maar 40 herten geteld. Is dat. Um... De populatie die weer op een, op een normaal stand nee, wordt gebracht, is het te weinig? Nee, Hoe zit het, zijn, het zijn er veel te weinig. Er zijn er veel te veel afgeschoten. Want Alex Plasier, die in Almere woont en die dagelijks naar Zandvoort komt in de AWD-duinen. Vandaar hm? heb ik die trein ja. op gehad met de Vossen. Hij is uh, echt een uh, ja, uh, foto's maken van Vossen, dat is zijn uh, ding. En die, uh, die telt niet meer dan twee tot 300 herten. Gemiddeld over, de, gemiddeld over de week zo. Gemiddeld, die, die hij uh, dat, dat, dat er maar zijn. Het streefgetal was er 400 of zo? En dat zijn er, ze uh, zouden we terugbrengen naar 800. En er zijn er veel te veel afgeschoten. Mm. En gisteren kwam ik, uh, heb ik een gesprek gehad met uh, Teun Vasthou. Ja. Toevallig, ik was even bij hem. En die zei: Oh Willem, waar, waar zijn zo weinig herten? Hij heeft er ook maar gehoord dat er 100 nog waren. Mm -hmm. Ja. Er zijn er niet veel meer. Dat is gewoon. Is dat, is dat door afschot? Door afschot. Ja, dus door niet, afschot. niet normaal uh, verlopen. Te veel, het is business geworden. Al, dat wist ik al jaren dat het business was. Als je een hert wil tegenkomen, moet je echt zoeken. Ja, vroeger stonden ze langs Viespad. Ja, vroeger had je zo ja, overal. Ja, in, in parkjes en, midden in de ja, dorp overal, en, maar dat is niet meer. En, uh, maar ga maar dan langs de Zandverslaan, dan zie je maar één hert lopen. En altijd dezelfde. En, ja, hert, hele en in Zuid zie je helemaal geen hert meer. Af en toe komen ze nog wel eens twee of drie, vier de tuin mm -hmm. uit. En dan leggen ze in de tuin van uh, de Linda, de stewardess, zeg ik dan. Ja. Nou, we moeten we met een keer met uh, de waardlijn daar praten daarover. Nou, dat heb ik geen zin meer, dat denk ik. Meer. Dat heb geen zin meer. Ik heb genoeg gedaan. Nou, Stam. jij wel, maar een ja, andere instanties nee, zouden mag... daar wat, wat kunnen vinden, natuurlijk. Nee, maar kijk, uh, ze hebben nu, eh, vorig jaar al de, hebben ze al kuddes uh, schapen uh, binnengebracht. En uh, nu en koeien. En. Wat zie ik dan? Dat, dat ik daar in de duinen loop. Dat, waren, dat heb ik van Alex gehoord. Dat de koeien de duinen uit zijn gegaan. En op de Somslanders zijn terechtgekomen. Ja? ja dat Weet, moet jou, dat moet er is niet geen hebben. letter over geschreven of nee, over nee, nee. hè? He? Maar het is wel waar, hè? Ja, ik geloof het ook wel. En dan staan er hekken. Die waren te laag. En die zijn nu verhoogd in de duinen zelf. Nou ja. Ja, dat is een beetje een, een, een, een ding. Maar goed, je, je stopt ermee. Ja. Je hebt het lang genoeg gedaan. Ja. Waarvoor dank ook. Um, maar nu het tweede onderwerp. Uh, um, hoe kom je in contact met een Japanse fotograaf ja. die herten fotografeert? Nou, je, je, toen ik begon in 2015... toen werd Joko uh, werd gelijk lid van mijn uh, Facebook-site. En zij had dezelfde interesse. Zij heeft uh, de, de foto's van het stadje Nara in de wereld uh, verspreid... He, dat de herten daar in het stadje rondlopen en heilig zijn verklaard. En uh, toevallig zijn twee zandvoerden ze dus kort geleden nog geweest. En uh, er was eergisteren uh, een glas zitten bij mij, die gaat er ook naartoe. Dat zij, uh, zij bezoekt ook de, de, de. Ze is in Scandinavië geweest bij de herten, ze is in Canada geweest bij de herten, en ze wilde mij ontmoeten. Mm -hmm. En dat is nu gebeurd. Dat had ze al veel eerder willen doen, maar. Uh, ik kom er niet van. Het is geweest nu. En wat, wat doe je dan met zo'n fotograaf? Je kan natuurlijk wel. Uh, nou, nou hier de waterlijn uh, Nou, uh, Ik heb gezorgd voor gasvrijheid. Dus ik heb gezorgd. Hey, uh, ik regel het vervoer. Ik regel onderdak voor je bij iemand. Het eten. Alles geregeld. Tot in de puntjes. Ja, en dan uh, word ik direct in Japan uitgenodigd. Dat heb ze al twee keer gezegd tegen me. Nou, spannende reis. Ja, leuk is dat. Maar uh, je zegt er zijn weinig herten. En zij wilden ze fotograferen? Ja, maar ze hebben veel foto's kunnen heeft maken. Heb je het toch wel kunnen maken? Ja, veel zelfs. Ook van de, de hele kleintjes die net geboren waren. Dus ze hebben heel veel foto's gemaakt. Dus jullie waren... Daar gaat op... ze mee... Uh, in Japan gaat ze dan... in. denk april gaat ze dan de, met uh, exposeren In Tokio en uh, in andere steden. En misschien ook wel in Parijs. Van de mm -hmm. en, dan ga jij, en Daardoor uh... heeft ze mij gevraagd... Willem, ik wil dat je dan uh, ook komt. Even nou, komen kijken. Dan ga ik een reis combineren, want ik moet uh, ook naar de Filipijnen. Oh. Naar, mijn, naar mijn schoonfamilie. Dan moet ik het huis binnen buiten schilderen. Dat heb ik veertien <laughs> jaar, jaar geleden gedaan. En het is nu weer tijd om dat te doen. Dus ik kan het combineren, want het is maar vier uur uh, van de Filipijnen ja, gedaan. Dus ik bent, ga ja. het combineren. En dat is leuk uh, om daarbij te zijn. en uh, Weet je... Uh, ik, ik, in december gaat mijn vrouw en zoon naar de Filipijnen. Ik kan niet mee, want ik heb een hond. En ik, kan hem niet, uh, ik ga hem niet in de asiel stoppen. Doe ik niet. Weet je. En, uh, dus hun gaan met z'n tweeën. En ik ga dan in april. En, en dan, dan, uh, ja, dan ga je ook niet stilzitten. Want je hele huis Ben je ook wel even mee bezig. Nou, uh, dat is... Uh, weet je wel, ik heb hulp van oh, mijn scho okay. schoonzuster. Ik heb uh, van die Roors overal, weggooien overal gekocht ook. En die worden opgestuurd. <laughs> dus... Ik heb ja. hulp. Dat is wel, wel uh, grappig, hè? Een expositie van Zandvoortse herten in, uh, in Japan. Ja. Um, je derde bezigheid, waar je nu druk mee bezig bent, is zijn de bramen. Ja, ja. Hoe loopt het? Geweldig. Uh, het was, eerst ging het moeizaam vanwege de heleboel bramen zijn verdroogd. Dat kan je ook zien uh, als je de Vlendeweg opgaat achter het hek van... Uh, Centerparks bij de bushalte. Ja. Helemaal verdroogd. Ja. Maar dat heb je in Brabant ook van die gebieden die helemaal verdroogd zijn. Maar je hebt ook gebieden waar het volop staat. Gewoon netjes nog. Ja, en ik heb, uh, ben uh, 14 dagen bezig geweest. S morgens om zes uur al op de scooter naar Brameland. Of voor, zelfs voor zes al. En dan, uh, ik heb 28 uh, keer uh, ben ik geweest om aan plukken, plukken, uh, geplukken. En ik heb een kelder vol. Ja, nog vol. <laughs> nou ja, prima. Um, Half Zandvoort wacht daarop, hè? Nou ja, en uh, komende dinsdagochtend ga ik de eerste een dubbele vlees, een grote vlees van anderhalf liter uh, overhandigen uh, Aan twee hele lieve Zandvoerders. die Nooien. ook heel veel doen vrijwillige werk. En ja... Nou, dat, Die wil uh, ik even in het zonnetje zetten. Dat bericht komt uiteraard in de krant. Dat komt, en, um, komt door. Staat daar dan ook bij dat het weer uh, te koop is bij Huis Nedaan? Wie, nee, we gaan, uh, ik doe het dit jaar voor Nieuw Unicum. Oh. Het is uh, iets anders. Uh, de opbrengst is voor Nieuw Unicum. Want Nieuw Unicum, een, denk ik is een twaalf jaar geleden of dertien jaar geleden... toen was de actie 555 ja. voor de Filipijnen met de ertensoep. Toen heb ik uh, met, bij Bienenvenu dat restaurantje van uh, Nieuw Unicum... Met medewerkers, die hebben ons toe geholpen. om die ertesoep te bereiden. Met hulp van de FOMA. Die kregen we kregen de spullen toegediend. Maar het personeel, mm -hmm. tenminste de bewoners van. van We hebben toen al groente gesneden alles, weet je wel. Die hebben geholpen ja, ja. die actie. Nou, en dan is het een mooie afsluiting. voor de laatste keer. Ik heb nou voor de zevende keer dan. Uh, de Braam-actie. En om het voor hun te doen. Nou, ja, het is ook een goed doel. En dat uh, gaat heel leuk worden. Dat gaat heel leuk worden. Willem, met alle projecten die je afsluit. Ik uh, heb ook nog gelezen dat je een beetje boos is op de gemeente. Maar daar wil ik het verder niet zo lang nee. over hebben. Uh, ik wens je heel veel plezier. Ja. In uh, je niet werkzame leven. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat jij uh, op je kont gaat zitten. Nou, dus, nee, nee. Maar de Braamersap is te koop dan ja. bij Nu Unicum. Vanaf wanneer? Uh, vanaf Donderdag, Aanstaande Donderdag, Aans aan donderdag. Oké. Okay. En het winkeltje in Zandvoort Noord. Ja. Van Unicum. En bij Voud, uh, in de Burenweg. In de, de, de Burenweg. Logisten. Ja. Nou, waarvan akte? Iedereen weet het. Ja, komt in de krant. Komt er. Dus het komt zeker goed. Oké. Okay. Willem bedankt. Goed zo. Nou, maar ja, laten we weer wat horen. En weer na een tweede stukje muziek uitgezocht door Marja... gaan wij uh, luisteren naar Carine Veren. Die is bij het wereldkampioenschappen Zeilen. Uh, Dart 18. En uh, ja, het is een, een overdag een druk zeilprogramma. En s'avonds is het uh, feest. Dus we gaan even luisteren. Carina. ZFM. Dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Goedemorgen, ik ben inmiddels bij de zeilvereniging aangekomen, uh, want er is hier een zeilwedstrijd, uh, de DART 18 uh, World Competition. Ik uh, ga eens even kijken of ik de organisator even kan spreken. Dus ik ga even naar binnen. Nou, ik sta inmiddels bij Jan Willem, de organisator. Uh, hoe vind je het weer vandaag? Ja, het is fantastisch. Dit is de derde dag van het WK. En we hebben eigenlijk twee dagen best wel licht weer gehad... waarbij mensen heel erg moesten wennen aan de specifieke stroom van Zandvoort. En vandaag waait het gewoon lekker. En dus we, ziet, uh, we kijken nu uit over een zee met 70 uh, prachtige witte zeiltjes... die echt keihard aan het racen zijn. Dus dit ziet er wel goed uit. Dit ziet er goed uit. Uh, het is de vierde race, hè? Ja, ja dus ze varen als het goed is uh, tot en met uh, vrijdag. En dan varen ze in totaal 10 races varen... En uh, ze hebben er tot nu toe drie gevaren. Dit is de vierde. En vandaag hopen ze er nog twee hierna te varen. Is er net zoiets als bij de Tour de France? Degene die nu op één staat, heeft hij een uh, speciaal vlaggetje aan de, het zeil hangen? Ja, nou, ja, we, we, een soort van gele trui, maar dan wit met roze is hij bij ons. <laughs> ja, met een hele grote één erop. Dus uh, iedereen oh. uh, ziet wie goed is ja, en waarom? dan varen ze dan achteraan. Hé, hey, nou, dat wist ik dus echt niet, maar dat is dus echt zo. Oké, okay. nou, uh, we gaan even koffie halen. En dan gaan we eens even wat meer uh, vragen aan jou. Nou Jan-Willem, ben je tot nu toe wel tevreden? We zitten nu even met een koffie. Uh, het is hier eigenlijk nu hartstikke stil in de, hoe noemen we dit eigenlijk, de club? Ja, de, het clubhuis. Cel, ja. Het clubhuis. Uh, ik zie daar drie juryleden. Vijf zijn er in totaal. Oh, vijf. Maar waar zijn de andere twee dan? Eentje zit hier achter. Oh, okay. En de andere die, uh, is denk ik nog onderweg. Oké. Okay. Ja. Okay. En uh, waar letten zij specifiek op? Nou, Eigenlijk, het is een, uh, het is, uh, een echt wereldkampioenschap hier in uh, Zandvoort deze week. En uh, bij het zeilen betekent dat ook dat je, uh, heb je voorrangregels hebt. En uh, je hebt nog wel eens in een wedstrijd dat uh, iemand voorrang heeft... maar het niet krijgt of er uh, of gebeurt iets bij de start. En dan zijn ze het eigenlijk niet met elkaar eens. En daarvoor heb je dus een jury. Dus je hebt eigenlijk een, klein, een soort van mini rechtszaakje uh, over, over een wedstrijd. En zij kennen de regels van Havert-Gort. Dus dan uh, doen zij uiteindelijk doen ze een uitspraak over uh, wie er gelijk krijgt. Oké, okay, oké. Okay. Maar um, hebben zij dan zulk goede beeldmateriaal nu? Of wordt iedereen gevolgd gewoon? Nee, het zijde is eigenlijk een sport waarbij uh, er wordt uitgegaan... van de eerlijkheid van de deelnemers. Dus uh, iemand die uh, het dan niet eens is met iets wat er gebeurt... die moet een protestformulier invullen. En dan moeten ze de situatie schetsen. En dan wordt de ander erbij geroepen en die moet zijn verhaal vertellen. En dan wordt er eigenlijk gekeken naar uh, hoe, dat, uh, hoe dat zit. En je kan ook nog uh, vragen aan mensen die er omheen voeren... of die wat hebben gezien. Maar het is een... In principe gaan, ga je bij het zijde ervan uit dat iedereen gewoon eerlijk is en de regels volgt. En uh, ja, als je daar dus een uh, misverstand over hebt, dan uh, heb je dus een jury. Zijn er al misverstanden geweest? Nee, nog helemaal niet. Oh, wauw. Ja. Super. Ja, Volgens mij is de sfeer ook heel fijn, hè? Ja, het is heel leuk. Ja, het is ongelooflijk. We hebben uh, uh, 70 deelnemers uit 10 landen. Dus uh, zo uit Nieuw-Zeeland en Thailand en Canada. En, uh, en heel veel uit Europa. Engelsen, Duitsers, uh, Frans, Italianen. Zwitsers en Nederlanders. En uh, ja, het, het unieke is... het is eigenlijk een soort van rondreizend circus. Dus elke jaar is het WK weer ergens anders. Vorig jaar was het in Italië. Volgend jaar is het in Frankrijk. Ja. En, uh, en dit jaar dus hier... En uh, ja, echt elke club doet natuurlijk heel erg zijn best om er weer wat bijzonders van te maken. En nou, dat is met, de gemeente, met de hulp van de gemeente Stantwoord is dat hier ook gelukt. Want we hebben gewoon een, ja, een soort van minicamping hebben op het strand. Met allemaal campers en tenten die hier allemaal omheen staan. En een leuke foodtruck truck uh, court. Ja, ja, ja, de Abby Epsi, die, uh, ja. dus de, die mensen misschien wel kennen van de strandcar. Ja. Uh, die uh, verzorgt hier de hele dag, af, uh, ja de hele dag, maar ook de hele week verzorgt zij uh, de catering. En heel erg leuk, want het is natuurlijk een wereldkampioenschap met als thema worlds Together. Dus eigenlijk dat we van alles van elkaar leren. En uh, Abby die gaat er helemaal in mee, dus die heeft de heerlijke Franse maaltijden al gemaakt. Oh, ja. En Italiaans. En uh, vanavond gaan we heerlijke Nederlandse mosselen eten. En dat komt nog Thais aan, dus dat is ontzettend leuk. Alles waar we trots op zijn. En ik denk dat Zandvoort ook wel heel trots is... Uh op het weer binnenhalen van zo'n groot event. Ja, ja, het is, nou ja dat, dat bleek ook wel. Want we hadden, uh, dat is ongeveer een traject van twee jaar... waarbij uh, uh, we hebben dus aangeboden, Nederland ging het organiseren. Toen hebben wij aangeboden dat we het in Zandvoort konden doen. En uh, ja, toen zijn we natuurlijk als eerste met de gemeente gaan praten, wat er kan. En die waren ontzettend enthousiast, dus dat was erg leuk. Want hoe komt het dan hier? Ik bedoel, uh, Scheveningen en al die andere badplaatsen... die hebben toch ook zelfverenigingen, neem ik aan. Ja, zeker. Maar het is, ja, ik zeil al mijn hele leven de hart, Dus dat geldt. En, uh, uh, en ik werd een paar jaar geleden gevraagd... of ik het misschien in Nederland wilde organiseren. En dan zijn er logische plekken, zoals Medemblik... waar uh, je met allerlei verschillende soorten wind... altijd wel kunt varen. En dat is aan zee wat spannender. Want uh, als we een hele hoge branding hebben, dan wordt het moeilijker. Maar ik zei, nou, ik wil het best organiseren... maar alleen bij mijn eigen club... Ja, tuurlijk, logisch. Wat is tot nu toe het uh, meeste uh, waar je een beetje brain freeze van kreeg? Van oh nee. Uh, dit gaat nu mis of uh, zijn er dingen misgegaan? Want gisteravond was ik even hier en toen zei je oh het licht is even uitgevallen in het toilet, maar dat zijn kleine dingen. Die zijn ja, snel opgelost. Zo, maar... Precies. Nou ja, we hebben, ik, mensen als ze dit, dit horen, dat was dat was uh, even denken. Dat was maandagavond, dus dat was die enorme wolkbreuk. En uh, dan is eigenlijk de strand het be de beste plek, want hier gaat het natuurlijk allemaal heel erg snel ja. weg. Maar ja, dus liggen wel. Um, um, Hey, dan, dan, dan zit je wel even te kijken: van gaat het allemaal goed? En uh, er zijn alle campers waterdicht. En, oh, ja. uh, dus dat hebben we wel even een rondje gedaan. En dan blijven de tenten staan, want het spoelde hier echt van de Boulevard. Een meter zand naar beneden. Maar het ging allemaal goed gelukkig. Dus dat was wel even stressen. Maar, uh, ja. maar dat ging allemaal goed. En hey, voor de rest is het: um, uh, kijk, op het water hebben we een hele goede wedstrijdleiding. En uh, goede rescue mensen. Dus ook als het wat harder waait, mm -hmm. ja, dan, dan weet je gewoon dat, het, dat mensen in goede handen zijn. Maar dat blijft natuurlijk altijd wel, dat voelt altijd wel, zijn verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja, snap ik. En uh, heb je al uh, verhalen teruggehoord van de mensen van... nou, uh, de Noordzee hier, dat is echt op deze plek top. Of... Uh... Zo verschillend met uh, de kust van Frankrijk? Of... Ja, dat wel. Nou, omdat, ik, de, omdat ik dus hier vandaan kom en, en heel veel van die zeilen zo kent... kwam iedereen de dagen voor dat het begon. Zeggen, ja, kun je maar wat vertellen over de stroom? Kun je <lacht> wat vertellen over de wind? En hoe gaat het dan hier? En, uh, dus dat hebben we allemaal verteld. Niet aan iedereen een ander verhaal verteld. Dat hadden we eerst nog bedacht. maar oh. uh, nou ja, We hebben aan iedereen hetzelfde verhaal. Maar iedereen kwam wel naar, naar uh, terug ook de afgelopen twee dagen. Die zeiden dat het heel uitdagend is met veel stroming en, en, en draaiende wind. Dus ze vonden het een hele leuke, uitdagende plek om te zeilen. Ja, want voor ons als zwemmers is het al een uitdaging... dat we zo moeten oppassen voor muien en zo. Hebben zij daar geen last van? Dat die stroming zo hun echt heel sterk wegvaart, ja, wegduwt? Weg ja. ja, zeker. zeker. Nou, eigenlijk is het, is het heel simpel. Hoe dieper de zee wordt, hoe harder het stroomt. Want dan gaat er weer, meer water doorheen. Ja. Dus het is, voor een, een wedstrijder is het eigenlijk... Uh, als je uh, een kant op moet waar je tegen de stroom invaart... wil je natuurlijk zo min mogelijk stroom. Ja. Dus dan gaan ze dichter naar het strand toe varen. Okay. En als je hem juist mee hebt, dan ga je juist zee op. Want dan heb je, krijg je meer stroming mee. Dus het is een hele grote factor in de wedstrijd. Oh, ik hoor het alweer. Ik heb nog nooit gezeild. Dus voor mij uh, is het allemaal... Uh, ja. Ik vind het hartstikke knap als ik het zo zie. Dat je überhaupt bochten kan maken. Maar goed, dart. Ik, ik kwam hier aan en ik dacht... dart. Wacht even, ben ik wel bij de goede wedstrijd. Ja, ja. Je hebt het al uh, natuurlijk uitgelegd volgens mij vorige week. Maar het heeft niets te maken met het darten. Maar waarom... Het zijn wel veel Engelsen, dat wel. Ja, ja. Dus, en ik hoop dat ze 180 points uh, gaan halen. Maar... Um... Waarom heet dat dan ook Dart? Dat is toch ja, heel verwarrend? Ja, de Dart is een, uh, een, uh, een katamaran die in 1976 is ontworpen. Oh. En 18 staat voor de lengte, dus 18 voet, dat is 5,5 meter. En het leuke is van, van deze boten, er liggen dus hier nu 70... maar ze zijn allemaal hetzelfde. Ze worden dus ook allemaal gemeten. Dus niemand heeft een ander soort zeil of oh, ja. meer zeil of bredere boten... of nou, alles wat kan helpen om sneller ja. te gaan. Dus alle boten zijn identiek. Oh. Dus het komt echt aan op, op ja, de kunde van de, van de schipper en, uh, en de bemanning. Wow, want uh, bij de Formule 1 wordt wel eens gezegd: moeten wij niet alle coureurs dezelfde auto geven? Ja, dat, zou, dat hebben wij dus wel. Dus dat is hartstikke ja. spannend. En toch is het dan nog spannend. Ja. ja, maar goed, je hebt met zoveel andere factoren ook te maken. Mogen ze wel eens. Uh, of, wanneer, wanneer, of hoe lang duurt een wedstrijd eigenlijk? Want... Met, ja, een wedstrijd duurt ongeveer een uur. En hoe je dat uh, voor je moet zien is als je. Nou, voor iedereen die de afgelopen week uh, op de boulevard heeft gestaan en het toevallig heeft gezien. je ziet in het water zie je oranje boeien liggen. Er nou, liggen er in totaal vier. En, uh, en er ligt een, een soort van startlijn. Dus net zoals bij een hardloopwedstrijd hebben we eigenlijk een denkbeeldige ja, lijn. Ja. Daar moet iedereen, uh, mag iedereen pas overheen als er het startsignaal heeft ja. ge ge geklonken. En dan ja. maak je eigenlijk een soort van grote uh, lussen om die boeien heen. Ja, om die dat vier je bij boeien... de Olympische Spelen ook ja, wel. wel. Ja, klopt, ja. precies. Het is hetzelfde. En uh, nou, in dit geval maken ze twee rondjes... en proberen ze de baan ongeveer zo te leggen dat dat in totaal een uur duurt per wedstrijd. Oké. Okay. En dan komen ze allemaal weer... Het strand op? Ja, nou ja, vandaag varen ze er hopelijk, het is, uh, vandaag varen ze er hopelijk drie. Uh, dus dan zijn ze pas tegen een uurtje. Of uh, drie, vier komen ze dan weer terug. Um, en dan zijn ze kapot. Ja, dat denk ik. <laughs> maar uh, maar uh, ja, dus het hangt een beetje vanaf hoeveel wedstrijden je vaart. Ja. Maar het is uh, ongeveer een uur. Oké, okay, maar wie bepaalt dan van we gaan er gewoon nog één doen? De wedstrijdleider. Oh, okay. dat een, uh, we hebben een Duitse wedstrijdleider. Uh, en die, uh, die kijkt eigenlijk op het water van hoe kan ik zorgen dat ik in die dagen die we hebben om te racen tot uiteindelijk tien races kom. Ja. Ben je blij als het voorbij is? Ben je dan uh, opgelucht als alles goed gaat is? Of ben je ook nu echt op dit moment ook super aan het genieten? Ja, nou ja, het is, ik zei al zelf. Dus het is ook wel een beetje pijnlijk om op de kant ja, te zitten. je mag helemaal niet meedoen. Ja, ja, ik mag wel meedoen, maar oh. dat kwam er niet echt van. Nou ja, het is, het, ik denk dat, het, uh, uh, dat je aan de ene kant... Uh, is het een, uh, doen we dit met heel veel vrijwilligers... en uh, merk je wel dat er gebeurt elke dag al wat. Dus iedereen je ziet wel de, de, de wallen wat dieper worden op een gegeven moment. Dus wat dat betreft is het leuk als het, uh, als het straks afgelopen is. Maar ik denk ook wel weer... Dan, je bent zo elke dag bezig, dat dan ook wel weer, ja, dat je bijna, je moet niet vergeten om te genieten op het moment ja, dat het er is. dat doen. Maar dat, dat doen we ook wel, dus we lopen ja. rond en spreken met veel van de zijders en horen hoe ze het vinden, dus dat is wel hartstikke leuk. Super leuk, ja, en wie weet duurt het weer jaren voordat het weer terugkomt naar Zandvoort. Ja, misschien wel, misschien nooit meer. Misschien, misschien nooit meer, dus ja. je moet er echt super van genieten. Precies. En de prijsuitreiking is dan op... Vrijdagavond. Vrijdagavond. Vrijdagavond. Ja, ja, Oké, okay, en ja. dus we hebben we de prijs gezien, hè? Ja, een hele grote, hele een hele grote... grote oude beker. Want het is sinds... Uh, dit WK wordt uit mijn hoofd terug, sinds 1983... Uh, wordt het, uh, uh, wordt het uh, gevaren... Dus er ja. staan al behoorlijk wat namen op Van Zeilers. Ja. En uh, ja, dat staat ze wel heel erg. Dat is hij is een mooi. beetje verweerd door de, het zout en het zeewater. zeewater. Ja, dat staat er gewoon in. Zo leuk. Ja. ja, er zit echt heel veel historie in die ja, beker. Zeker, zeker. Zit er ook wat in? Nou, ik weet het ook niet. Ik heb hem ja. nog nooit gewonnen, jammer genoeg. Je hebt er ook nog niet in gekeken. Nee, nee, nee. nee. Oh. nee. Maar hij ja. is echt enorm groot. Dus als je dit wint, dan ben je ook super blij. Ja, zeker. En dan het jaar erop, dan uh, ja, moet je hem weer doorgeven. Precies, ja, want volgend jaar bestaat de dart... 18 dus, 50 ja. jaar. En dan hebben ze, dat gaan ze vieren in Engeland, waar de boot oorspronkelijk vandaan komt. Oh, is... Met een heel groot uh, Engels kampioenschap en ook een groot uh, kampioenschap een wereldkampioenschap in Karnak in Frankrijk. Waar, het, uh, ja. waar ooit het eerste grote kampioenschap ook is gevaar. Ja. Dus het is, ook, het is een oude klasse, ook vol traditie. En ja, uh, ja, dat ja. maakt het ook wel heel leuk. Heb je al ingeschreven voor volgend jaar? Nee, nog niet. Nog niet. Ja. Wil je dat? Ja, weet ik nog niet, moet ik over nadenken. Ja, dat moet. Want ja. dan kan je eindelijk gewoon ook voelen hoe het is. Ja, nee. We hebben een paar jaar. Daar kwam eigenlijk dit ook om even een paar uh, vandaan. We hebben een paar jaar geleden. had ik echt. hebben we echt het doel gehad om wereldkampioen te worden. En toen heb ik met mijn bemanning echt. hebben hard getraind. En het was een fantastisch uh, traject was dat. En toen zijn we uiteindelijk. Zijn we derde geworden, dat wereldkampioenschap. Nou. En, uh, maar toen hadden we het zo alles ervoor gedaan. Dat we ook daarna zeiden van... ja, willen we dat nog een keer doen? Mm. Want als je dan gewoon... mee gaat varen, dat voelt ook weer een beetje ja. raar. Dan wil je wel weer winnen. Dus dan, ja. dan weet je wat je ervoor moet doen eigenlijk. Ja, maar dat zit in ons. Wij willen ja. altijd gewoon winnen. Daarom. Ja. Daarom. Hey, maar heel erg bedankt. Ja. En geniet ervan. En uh, nou, we gaan het wel in de krant zien... Uh, wie er gewonnen heeft. Zeker. Super, Dank dankjewel. ZFM. Dit is ZFM. ZFM. Carina live in Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort is ZFM. Sailing, I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am fine Stukje muziek, AMC-ling, uh, want de wereldkampioenschappen die zijn geweest, en uh, Carina was erbij. Aangeschoven is Walter Sans, oud ZFM'er en woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Ja, inderdaad, oud ZFM'er <laughs> en nu woordvoerder van de gemeente Ja, ja, ja, ja. ja We vonden het al heel uh, erg dat de gemeente jou wegkocht, maar ja, het gebeurt. Ja, die onderhandelingen, ik weet het. <laughs> ja, uh, welkom. Dank je. Um, er is natuurlijk een hoop te doen geweest in, uh, in Zandvoort over van alles, bijvoorbeeld over uh, mensen die hun eigen parkeerpaaltje zetten op uh, Google. Ja. Uh, dat trekt um, steeds grotere aandacht, Zandvoort. Ja. Hè? En dit soort dingen die, uh, trekken waarschijnlijk niet een al te positieve uh, mm -hmm. mediawereld. Hoe heb je dat beleefd? Ja, we hebben echt uh, afgelopen week echt een soort mediastorm gehad, uh, eigenlijk over twee onderwerpen: enerzijds de, uh, de actie van de parkbuurt met Google Maps. En aan de andere kant natuurlijk de wateroverlast. En wat er dan gebeurt is dat natuurlijk eerst is zo'n item lokaal. Dat wordt dan wat groter, regionaal. Gaat op een gegeven moment landelijk. En wat ik dus nu gemerkt heb, en dat is speelt eigenlijk sinds deze week... dus we zijn al wel een week verder... Dat is onze Duitse uh, vrienden en media het, uh, het overnemen. Ja, Die lezen ook de kranten. Ja, en wat er dan gebeurt, is dat die koppen ook kleiner worden. Ik zeg altijd: hoe verder weg het nieuws, hoe harder of hoe kleiner de kop. Is de nuance er dan uit? Ja, want ik, ik zal je even, even een paar koppen voorlezen. Dit is de, dit is de WDR. Gegen toeristen, dat noemen ze toeristen, in Zandvoort. Straatsenverspelingen. Dat is de kop. Tegen ja. toeristen in Zandvoort. Ja. Of nog sterker, um, de Zuidwest-Orgondfunk. In Holland, dus dat noemen ze al niet eens Zandvoort meer, maar het staat er natuurlijk wel direct onder. Wil geen toeristen meer? Ja, ja. Zandvoort wil geen toeristen. Ja. Anwoners zorgen voor chaos bij toeristen in Zandvoort. En wat er dus dan gebeurt. Is ah, dat even ik... da daarover, hè? Ja. want het zijn dus drie Duitse media die. Uh... Ja, het zijn, het zijn drie grote publieke ja. Duitse media. Miljoenen kijkers en luisteraars. Maar wij, uh, uh, wij hangen natuurlijk wel aan Duitsland met toeristen. Ja. ja, en daarom ben ik natuurlijk ook helemaal niet blij met dat soort berichten. Nee. En wat er dus dan inderdaad gebeurt, is dat ik dan uh, op dinsdagochtend uh, gebeld word. Um, van ja, of woensdagochtend was het. Van ja, vanuit, uh, vanuit Keulen. Uh, ja, Walter, uh, hoe zit dat in Zandvoort? Uh, willen jullie geen toeristen meer? En uh, wij staan mm -hmm. dus inderdaad dan in dat rijtje Barcelona-Venetië. Um, kun je daar iets over vertellen? Ik zei, nou, toeristen zijn hier juist met name ook uit Duitsland. Van harte welkom. Ja. En het is maar een kleine, een kleine buurt die zich inderdaad even verzet heeft... tegen overlast van, van uh, auto's die door de, door de buurt gaan. Nou, leg dat dan maar uit. De journalist is onderweg vanaf Keulen. <laughs> nou, die heb ik uiteindelijk twee uur uh, rondgeleid. Uh, ze heeft ook twee keer live vanaf de boulevard uh, Zuid... heeft ze uitzending gedaan en ze heeft het kunnen nuanceren. En daar ben ik ook heel blij mee. Ik, uh, ze stond er echt open voor. Ik heb ook kunnen laten zien waar je goedkoop kunt parkeren. Ik heb de Zuid laten zien. Ik heb de borden laten zien met gunstig Parken... En uh, ze heeft echt ook op de boulevard in live in de uitzending verteld... dat het gewoon een kleine groep is maar is. Was het een tv-uitzending? Ja, tv. La gewoon echt de publieke Duitse omroep. Nou, de tv is geen kleintje natuurlijk. Dat is geen kleine jongen, nee. Nee, nee. nee. WDR actueel. Ja. Um, Media-aandacht uh, over dit is, is duidelijk. Ja. Over de waterschade. Want nou, ik, ja, je dat... vertelt ja. maar iets net wat ja. helemaal nieuw is. En dat ja, is op die foto is... van het circuit. Nou, bijvoorbeeld inderdaad, we hebben die waterschade gehad... Uh, en ook daar uh, gaan de meest bijzondere verhalen over rond. Maar ook, kijk, Lars Carey zal er straks alles over kunnen vertellen... maar het was in drie kwartier was het eigenlijk klaar. Maar ik werd de volgende ochtend, op weg naar het raadhuis, werd ik gebeld... van, ja, er zijn journalisten onderweg van ons. Waar is het water en waar drijft het rond? Ja. Men ging echt naar een rampgebied. Journalisten rukten uit naar een rampgebied... En die waren ook wel een beetje beteuterd eigenlijk. Want dat is natuurlijk jammer dat het dan tegenviel. Uiteindelijk, nou kijk bijvoorbeeld in het Haarlems Dagblad... die hebben een heel mooi stuk geschreven... over hoe Spaanderland het allemaal schoongemaakt heeft. Ook samen in hulp van anderen. Maar <coughs> ik heb echt, en dat heb ik ook toen met RTL... want die wilde daar echt een item over maken... gewoon gepraat en gezegd van jongens... laat ons dan uitleggen hoe het zit. En nou, dat ik, betekent, heb een, ik heb hier een ja. rijtje. NOS, RTL, sbs ja. NH Nieuws en noem het maar op. Ja, Hart van Nederland. Iedereen is er geweest. Ja. Ja. En um, wat dan ook bijzonder is, is dat er natuurlijk al die verhalen rondgaan. En Roy Dongen zegt dat ook mooi in zijn column... deze week in de Zandvoortse krant. Het was één Zandvoortse inwoner... die in een gegeven moment maar bleef roepen... van ja, het dorp staat onder water en de strom drijft hier. Ja, dat is, dat is mooi voor media. Helemaal in komkommertijd. Dus dat verhaal bleef maar, werd, maar herhaald, werd maar herhaald. En dan kreeg je dus inderdaad ook nog een andere eroverheen. En dan moest je anders ook maar eens bij het circuit vragen. Er mm -hmm. uh, ging een foto rond. En ik ben in het begin ook zelf erin getuimd dat dus inderdaad het circuit onder water stond... en dat er allemaal zand en schade was aan de baan. Nou ja, dat is dus helemaal niet waar. Het is gewoon AI. Het is gewoon een gemanipuleerde foto. Hij ging wel schreeuwend, de Facebook op. Ja, hij ging overal en Iedereen heeft hem gepost. Hij heeft ook in media gestaan. Sommige media hebben nu inderdaad ook al aangegeven... joh, dit, was, dit, was, dit klopt niet. Het circuit heeft dat moeten ontkennen. En ontkrachten. En dan zie je dus hoe het werkt. Mm -hmm. Dus ja, eigenlijk... en dat is ook waarom ik nu eigenlijk hier bij ZFM... in onze kleine lokale bubbel zit jongens, let een beetje op. Want iedereen kijkt naar Zandvoort. Kijk, wij zitten inderdaad in ons mooie dorpje, 17.000. Wij weten precies hoe het hier allemaal werkt. Maar media kijken mee. En Zandvoort, want waren ook op andere plekken was ook wateroverlast. Maar Zandvoort spreekt tot de verbeelding. Iedereen kent Zandvoort. Ja, en dan gaat het in één keer pad. De boodschap is eigenlijk, wees een beetje, uh, nou niet terughoudend, maar bedenk... Voordat je iets post. Nou ja, Dat in het verlengde, en daar wilde je het eigenlijk niet over hebben, uh, de sociale media. Mm -hmm. Die brulden net zo hard mee natuurlijk. Ja, nee, kijk, ik, goh, ik, wil, tuurlijk, ik wil het best over hebben, maar ik verbaas me natuurlijk ook wel wat ik soms zie op, op social media. En, en uh, Lars Caray, de wethouder zal straks uitgebreid vertellen over mm -hmm. de wateroverlast. Maar ik heb daar zoveel onzin over. Ja, daar gaat het om. Over voorbij zien ja. komen. En ook wel dingen die natuurlijk ook in het verleden gebeurden... Over een schuif die open ging. Of iemand die op de fiets moest komen. Of iemand die het zelf moest aanzetten. Dat is natuurlijk allemaal een manier van deze nee. tijd. Dat is nu allemaal zo anders. Maar... Daar gaan we dus straks met de wethouder over. Maar, ga je maar met de wethouder ik wil hebben. nog wel even naar de sleutel. Ja, dit is een mooi verhaal. Er is dus hier helemaal niets mee te maken. Nee, maar wel heel leuk. Maar het is ontzettend leuk. Um, dat gaat over het, ik noem het onderhand een beetje het mysterie van het raadhuis. <laughs> nee, we, we doen vaak dat de mensen even rondgeleid worden door het oude raadhuis. En dan heb je de raadszaal. En naast de raadszaal is een hele mooie kamer van de, uh, van de burgemeester. De voormalige kamer van de burgemeester. En daar zit de kamer naast waar vroeger zijn secretariaat of de griffie zat. En in die kamer is een kluis. En die kluis is al jaren op slot, en er is geen sleutel van. En het laatste wat we wisten was dat inderdaad Arie, onze bode, die sleutel had. Maar Arie is met pensioen. Nou, lang verhaal kort. Uh, er is opgeruimd. En gisteren vonden we opeens een oude roestige sleutel, en die bleek te passen. En ja, ik, ik zal er niet te veel over vertellen, maar die deur is opengegaan. Ik kan wel zeggen tegen Carina dat Simon Paap er niet ligt. <lacht> maar. Uh, er liggen wel wat andere dingen allemaal. En uh, het is zo leuk dat uh, Anne-Marion Sensen... Die, die kennen we natuurlijk als curator van het, uh, het Zandvoors Museum... is er geweest, is historica, kunsthistorica. Die komt volgende week kijken. En ja, het, het ligt vol met oude spullen. En het verhaal is dus inderdaad dat dat allemaal cadeaus of dingen zijn... die dus ooit aangeboden zijn aan de burgemeester. En in de kluis gegooid, ja. Nou ja, of toch wel van een bepaalde waarde. En helemaal pikant, maar dan moet ik het nog maar met onze burgemeester over hebben. Er liggen ook geheime notulen in die kluis. Uit de, uit de jaren zeventig. En dan weet ik niet hoe het zit met bewaartermijnen en dat soort zaken. Maar daar gaan we natuurlijk niet meteen nee, allemaal nee. mee naar buiten. Ik weet niet wat er allemaal in staat. Maar met name, uh, ja, de, de, de, ik kan hem vast vertellen aan je... er staat een kist in van het zoveelste regiment, pub in die met een Zandvoortse naam erop. En die is uit de Eerste Wereldoorlog. En die staat gewoon bewaard. En er staan nog wat dozen in. En Anne Marion die zegt van... misschien zit het oor van Draaien er ook wel in. Dus, want dat heeft vroeger bij de burgemeester op, uh, op, het, bureau op het bureau gestaan. Dus, uh, wat wij inderdaad willen gaan doen nu is dat uh, we gaan het even inventariseren. En Monumentendag komt er natuurlijk aan. Dan is dit jaar ten opzichte van andere jaren. Maar nu is het raadhuis ook open met Monumentendag. En we willen eens kijken of we dan niet ook misschien een kleine expositie of een kleine, kunnen laten zien. Wat er allemaal in de schatkamer van de burgemeester, noem ik hem inmiddels, maar staat. Voor, uh, voor onze volgende uitzending. Annemarie Adem, maar een keer uitnodigen. Ja, misschien uh, wel. Na ja, de, na ja. de inventarisaties. gaat ja. Deze week gaat ze kijken. Ja. Uh, ik, ik, heb, ik, heb me, ik kom vroeger in die kamer wel eens geweest. maar het is me nooit opgevallen dat ik kwijt word. Maar het schijnt nogal een ding te zijn. Nou, ik kon er gewoon rechtop in staan. En ook heen uh, en weer lopen. En, uh, ook, daar kun je Lars over vragen. hoe dat is om in zo'n kluis te zijn. Dit is een andere kluis, de la, kluis waar Lars in staat. Nee, Lars, mag op, je niet in de buurt laten komen. Die was in de, op de begaande grond. Maar uh, nee, deze is op, op de eerste verdieping. Uh, en het is een flinke kluis met, met allemaal planken en met allemaal bijzondere spullen, denk ik. We wachten het af, Walter, wat ja. eruit komt. We Dank voor de uitleg. En, uh, de boodschap is helder. Bezint, je ga uh, iets op. Uh, nou, het gaat er met name om, wees je bewust dat dit een enorme impact ja, kan hebben. Uh, ja. Zandvoort is niet klein, Zandvoort is wereldnieuws. Nee. Ja, we zijn echt heel erg bekend. We zijn Dank. gewoon overal bekend. Ja, ja. Dank je wel, alsjeblieft. My next mistake, love's a game, wanna play No money, suit and tie, I can read you like a magazine Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me, so hey Let's be friends, I'm dying to see how this one ends Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend So it's gonna be forever your name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 En ik je naam. Roep maar. En voor ons laatste item gaan wij naar Nathalie Lindeboom. Is die, die hangt aan de lijn als het goed is. Goedemorgen. Goedemorgen Nathalie. Eh. Uh, bij de kop was ik al een beetje geschrokken. Maar het blijkt toch iets anders te liggen... als uh, uh, waarvan ik geschrokken ben. Want ik lees... na 15 jaar stopt het eetproject... kom je ook eten in Zandvoort... bij Pluspunt. Um, het stopt niet helemaal... of stopt het wel helemaal? Uh, nou, goedemorgen Ben. Van ja, goedemorgen. Ik mag komen om even uit te leggen... Ja. wat aan de hand is. Want ik merk dat er enorm veel uh, vragen zijn. Vandaar. Uh, Juist. Nou, het project Kom Je Ook Eten... Uh, zijn we ooit 15 jaar geleden uh, gestart... toen het pand in Zandvoort Noord daar was... en daar uh, mensen van uh, New Unicum en R.I.B.W. kwamen wonen. Die woonden op dezelfde trap. Die kenden elkaar niet, die kenden de wijk niet. En wat verbindt meer met haar Het valt een beetje weg. Toen... Oh, en toen is het ontstaan... Uh... We dachten toen, wat zou het mooi zijn als er per keer acht wijkbewoners kunnen mee eten. En dat is uiteindelijk gegroeid tot wat het nu was. 40 mensen die per avond uh, met elkaar aten. En het was dus... Uh... Een mooi project voor de mensen die aan het koken waren. Mensen die elkaar daar kunnen ontmoeten. En ook voor de uh, vrijwilligers die het hartstikke leuk vinden om uh, zinvol bezig te zijn. En uh, nou, om heel eerlijk te zijn, ook de uh, koks die zo'n avond begeleiden... Uh, pet je af om voor veertig man uh, ja, een hele lekkere uh, maaltijd te koken. En, en vaak was het dan ook nog in de vorm van een thema. Mm -hmm. Dat is... Uh, wat het project uh, was de afgelopen tijd. Nou, we merkten steeds vaker dat het heel moeilijk was om zo'n avond uh, draaiende te houden. Om voldoende vrijwilligers te hebben. Om vooral ook die zware klussen in de keuken te doen. En we zagen ook dat het team vrijwilligers ja, steeds meer aan het vergrijzen is. Nou, en dan kan ik je melden dat de afwas van uh, 40 bezoekers... <lacht> uh, dat dat echt gewoon een hele zware klus is. En dat dat lang niet voor iedereen weggelegd is. Nee. Nou, we hebben op allerlei manieren geprobeerd de afgelopen tijd om daar een mouw aan aan te passen. Dat lukte steeds minder makkelijk en nu werd het redelijk acuut. We hadden mensen die ziek waren, mensen die met vakantie waren, collega's die met vakantie gaan. En het ging gewoon niet meer. Mm -hmm. Dus dit was het moment voor ons om te zeggen, in deze vorm, op deze manier stopt het. Maar we gaan de komende tijd met al die drie groepen... Dus en de mensen die in de keuken aan het koken zijn en daar veel plezier aan beleven. De mensen die komen eten, maar ook de vrijwilligers. We gaan met alle drie de groepen in gesprek om te kijken hoe we uh, iets kunnen gaan bouwen... wat duurzaam is en wat misschien de komende 15 jaar wel weer mee kan. En wat ik dan ook hoop, zijn in elk geval twee dingen, is dat we dan ook weer plek hebben voor nieuwe mensen. Want dat is ook wat we de afgelopen tijd zagen. Dat als er nieuwe mensen kwamen, dat we eigenlijk geen plek hadden om mensen waarvoor die ontmoeting of juist het eten ook belangrijk is, om die een plek te geven. Dat lukte gewoon niet. Door de hoeveelheid? Ja, doordat er... Uh, zoveel mensen mee eten en je ook maar zoveel mensen kwijt kan ja, in pluspunt. Ja, ja, ja. En het eigenlijk ook organisatorisch niet te doen is. Hè. Dus we konden echt niet meer groeien naar nog een, uh, een groter uh, uh, aantal. Uh, nou, je zag dat veel mensen omdat ze het zo leuk vonden op twee avonden aten, ja. Maar ja, dan ook niet naar één avond wilden om voor iemand anders plek te maken, omdat ze er zelf zo van genoten. Ook logisch, alleen dat gaf wel ook, ja, dat ook wat je, wat je wil, hè, dat nieuwe mensen, want we zijn in Zandvoort net als op heel veel Plek in Nederland aan het vergrijzen. Mm -hmm. Dus dat al die andere mensen die mee willen eten, dat je daar ook een plekje voor hebt. Dus dat is zeker ook een van de dingen uh, die we graag willen uh, naar de toekomst. Uh, we hebben uh, projecten bijvoorbeeld in het centrum van Zandvoort, hè, in de, in de Lokker. Nou, dat doen we nu samen met School. En eigenlijk is dat ook een hele andere vorm, maar wel een hele mooie manier. Want uh, school doet het kookwerk. En wij doen met de vrijwilligers vooral die verbinding. Hè, dat we zorgen dat mensen die daar komen eten, dat die elkaar leren kennen. Misschien we <kwijnt> ook wel eens gestimuleerd worden om dingen uh, buiten dat project met elkaar te doen. Want dat is natuurlijk wat we willen. Hè, dat mensen, ja. uh, ook als je uh, je partner verliest, of als je minder gezond bent, dat je andere mensen ontmoet. En ja. Uh, eenzaamheid is een, uh, nou, een heel groot begrip in Nederland. En alles wat we eraan kunnen bijdragen om mensen minder uh, eenzaam te laten worden of minder eenzaam mm -hmm. te laten zijn, ja, daar doen we hard ons best voor. Maar dat hoeven we helemaal niet alleen te doen. Dat kan ook in allerlei andere vormen. Nou, en dat is ook een beetje uh, waarom we al die gesprekken aangaan. We zijn mm -hmm. ook gewoon heel benieuwd ja, wat daaruit voortkomt. Wat voor andere vormen er nog mogelijk zijn. En wat mensen daarin zelf ook zouden kunnen en zouden willen. Ja, nou, je hebt uh, een heleboel verteld. Uh, ja. Eerste vraag, wanneer is het eten in de blauwe tram? Eh... Uh, alle mensen die de afgelopen tijd bij ons meegegeten hebben, die hebben een brief gekregen. En daar staat dat ook allemaal in. Uh, de blauwe tram, dat is op uh, dinsdag tussen de middag. En okay. daarvoor moet men zich, zich aanmelden bij uh, school. Een, ander alternatief is het paviljoen in huis in de duinen. Daar kan je uh, op verschillende momenten lunchen en heb je ook avondeten. En wij hebben bijvoorbeeld samen met het paviljoen ook uh, de eerste en de derde zondag... waarbij er ja. uh, gezelligheid is, ontmoeting, maar ook weer eten. En dat is dan overdag op zondag. Uh, en dan hebben we bijvoorbeeld in pluspunt ook nog... Uh, weer op dinsdag. En die gaat gewoon door. De soep op dinsdag. En dat is soep met een stokprootje. Uh, Tussen de middag. Sowieso. Tussen de middag. Uh, dan moet je hem uur of twaalf aanschuiven. Eerder kan ook, want eerder is er ook koffie. Uh, en die soep die is uh, gratis. Die wordt uh, altijd vers gemaakt uh, door vrijwilligers. En wil je een bijdrage geven, fijn. Maar uh, niet mag ook. Je bent van harte welkom. En ook daar nee. staat juist ja, dus... weer die ontmoeting centraal. Nou, dus de um, verbinding is, is hoofdzaak. Hè? Dat is duidelijk. In ieder geval ja. zijn er uh, twee tot drie alternatieven waar de mensen heen kunnen. Die hebben allemaal een brief gekregen. Dus die weten ja. ook dat ze daarheen kunnen gaan. Um, ja. Ja. Uit de gesprekken die je gaat voeren met de drie groepen, hè, de, daar zal uh, iets uitkomen. Um, verwacht je dat er een, een, een nieuwe eet mee uh, procedure komt? Ja, ik verwacht zeker. Want je ziet dat eten. Ontzettend verbindt. Ja. Dus ik verwacht, ik verwacht dat er wel iets rondom eten gaat ontstaan. Um, en ik hoop eigenlijk dus dat er verschillende dingen uit voortkomen. Um, dat ook er uh, op andere plekken of bij mensen thuis. Maar er zullen en, en er zal geheid ook iets bij ons... maar misschien ook iets bij een andere ondernemer... Ja, of in de kantine kunnen. van een sportvereniging. Mm -hmm. ik, ik verwacht eigenlijk dat er meerdere en andere dingen uit, uh, uit voort gaan komen... Uh, dus ik hoop ook dat ik over enige tijd, over een paar maanden, bij jullie terug mag komen. Ja. En dan mag ik vertellen wat voor, wat voor mooiste is. Om... Die, uh, die vraag die hoef ik niet meer te stellen. Want het is natuurlijk logisch dat je uh, terugkomt ja. als er uh, nieuwigheden zijn. We moeten ja. uh, afbreken, want het is bijna 11 uur. Nathalie, dank voor de uitleg. Ik hoop dat het voor veel mensen nu wel duidelijk is dat het niet zomaar stopt. En de alternatieven zijn duidelijk. En uh, mm -hmm. ja, Nogmaals, dankjewel. Nou, graag gedaan. Dank uh, dat ik het mag komen uitleggen. Jazeker. En als, en als mensen echt, echt vragen hebben of, of nou, pluspunt bellen... dan gaan we natuurlijk altijd gewoon aan de slag. Helemaal goed. Per ja. het weekend. Hetzelfde. Dank. Dag. Dag.